11 uur, Joboot met het NOS Journaal. Minister Schultz van Hagen van Infrastructuur noemt het onvergeeflijk dat ambtenaren van haar ministerie een kritisch rapport over ProRail niet naar de Kamer hebben gestuurd. Ze had daar wel opdracht toegegeven. Volgens de minister zijn twee afdelingen op het departement in discussie geraakt over wanneer het rapport verzonden moest worden. Vervolgens is het blijven liggen. De Tweede Kamer riep Schultz naar de Kamer toen in het debat met staatssecretaris Mansveld bleek dat zij opdracht had gegeven het rapport naar de Kamer te sturen. Maar dit besluit werd door haar ambtenaren dus niet uitgevoerd. Zowel Schultz als Mansveld bood de Kamer daarvoor excuses aan. De minister voegde eraan toe dat de ambtenaren moeten aanvoelen wanneer een bewindspersoon in de problemen kan komen door iets niet te doen. Er komen nieuwe en strengere eisen om de brandveiligheid van stallen te verbeteren... en zo dierenlevens te sparen. Dat zei staatssecretaris Geren Dijksma van Landbouw in het tv-programma Nieuwsuur. Jaarlijks komen honderdduizenden dieren om bij stalbranden. Eigenaren van bestaande stallen worden niet verplicht om te voldoen aan de nieuwe regels. De dierenbescherming pleit al langer voor strengere eisen. Volgens de organisatie neemt het aantal dieren dat bij branden omkomt... de laatste jaren schrikbarend toe... LTO Nederland zegt dat in Nederland tienduizenden stallen staan... die volgens de oude regels zijn gebouwd. Het aanpassen van al die constructies kan tientallen jaren duren. In de onbekende vloeistof waardoor leerlingen onwel werden... op een VMBO-school in Sittard zat ethanol en aceton. Volgens de politie is de gevonden concentratie zeer laag... en gaan de klachten van de leerlingen vanzelf over. Het incident gebeurde aan het begin van de lunchpauze... Scholieren hadden last van geïrriteerde ogen, ademhalingsproblemen en misselijkheid. Ze werden ter plekke behandeld. Volgens de politie is het nog steeds onduidelijk hoe de vloeistof in de aula verspreid is geraakt. Wellicht heeft iemand ermee gespoten, maar de politie heeft nog geen dader in beeld. Een meerderheid van de provincies gaat akkoord met de bezuinigingsplannen van het kabinet. In die plannen moeten gemeenten, provincies en waterschappen voor ruim een miljard euro inleveren. Ook worden ze verplicht voortaan te bankieren bij het Rijk.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 In de buurt van Mexico stad hebben archeologen een grote schedelvondst gedaan. Tot nu toe werden 150 schedels opgegraven... die afkomstig moeten zijn van mensenoffers. De onderzoekers die de schedels vonden gaan ervan uit... dat de slachtoffers tussen 600 en 850 na Christus werden, werden geofferd. Ze zijn ervan overtuigd dat het om mensenoffers gaat... omdat de mensen allemaal op dezelfde manier zijn gedood. Bovendien zijn er religieuze voorwerpen aangetroffen...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 De andere klokken komen van een gieterij in Normandië. Het publiek zal de negen klokken de komende tijd... van dichtbij kunnen bewonderen in de Notre-Dame. Ze zullen op Pasen voor het eerst worden geluid... en daarna, naar verwachting, 300 jaar meegaan. Ajax heeft als vierde club de halve finales bereikt van de KNVB-beker. De Amsterdammers versloegen Vitesse eenvoudig met 4-0. Bij Rust was het 1-0 door een doelpunt van Hoessen. Na Rust scoren Schöne één keer en Sigtorsen twee keer... De halve finale zijn over vier weken. Behalve Ajax zitten ook PSV, AZ en Pek nog in het bekertoernooi. Het weer? Vannacht overwegend droog en opklaringen minimumtemperatuur rond 5 graden. Morgen bewolkt en vooral in het zuiden af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 6 graden. In het weekend kans op natte sneeuw en s'nachts temperatuur onder het vriespunt. Dit was het NOS-Journal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het zes graden. Binnen zit Rob Trip. Ik weet niet of u het heeft meegekregen vandaag... maar in Den Haag was er veel gedoe vanwege een EU-functionaris... die hier gestationeerd wordt bij ons in Nederland... en die een beetje in de gaten gaat houden... hoe wij onze begroting weer op orde krijgen. De... SP en de PVV zijn fel tegen. Later vandaag zei de Kamerleden letterlijk dat deze EU-ambtenaar met pek en veren besmeurd het land zou moeten worden uitgezet. Het klinkt een beetje populistisch, maar ik zou zeggen, als je niks te verbergen hebt, dan heb je niks te vrezen. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Met poëzie, niemand minder dan de nieuwe dichter des vaderlands... ontvangen we vanavond. Vandaag is bekend geworden dat dat Anne Vechter is. Hoe gaat zij invulling geven aan die prachtige functie? En ons onverwerkte koloniale verleden. Onderwerp van een kloekboek van John Jansen van Galen... waarin hij onder meer zegt dat de meeste oordelen... over dat koloniale verleden, negatieve oordelen, niet kloppen. En John is natuurlijk onze poëzieman sowieso handig... dus dat hij hier is vanavond. In Den Haag zijn ze letterlijk nog niet uitgepraat... over de misstap van staatssecretaris Mansveld... die een belangrijk rapport over het spoor achterhield voor de Kamer. En we hebben live muziek van Anne Soldaat vanavond. Allemaal redenen om wakker te blijven dus. Maar eerst het nieuws van... Donderdag, 31 januari. Welkom bij woensprassen. En toen brak voor Rasmussen eindelijk het moment aan... waar hij vast al jarenlang nachtmerries van had... Na een Zeer diepe zucht begon de wielrenner aan een persconferentie. Eindelijk bekende de oud-rabo-renner dat hij EPO heeft gebruikt. Testosteron, cortison, ja, welk verboden middel eigenlijk niet? Dit draaien ze om EPO, testosteron, DHEA, eh, insuline, IGF, cortisol en bloottransformationen. Einde wielercarrière dus voor de Deense renner. Hij heeft al zijn verhaal gedaan bij de dopingautoriteiten... in Denemarken, Amerika en Nederland. Dus andere renners kunnen hun borst nu nat maken. Heeft hij nou alles verteld? Heel gedetailleerd. Uh, Na mijn rugnummers? Na mijn rugnummers, jazeker. Uh, we zijn dagenlang gesproken, dit zijn echt heel lange gesprekken... die ook gewoon onderbroken worden met af en toe een pauze en een lunch. En ook staatssecretaris Mansveld zal vast nog vaak terugdenken aan deze dag. Haar tot nu toe grootste publieke optreden begon met sorry. Ik ben politiek verantwoordelijk, zoals ik hier sta. En ik bied u dan ook mijn excuses aan. Want een belangrijk rapport over ProRail is niet naar de Tweede Kamer gestuurd. En dat is een doodzonde. De Kamer hoort deze gegevens te krijgen nog voordat de inkt is opgedroogd, voorzitter. Want deze Kamer staat voor de veiligheid op het spoor, voorzitter. In het rapport staat onder meer dat de veiligheid in gevaar is... omdat ProRail te veel bezuinigt op onderhoud. Dus Mansveld maakt geen beste beurt, vinden veel Tweede Kamerleden. Een flinke uitglijder, Of, om binnen de terminologie te blijven, een echte ontsporing. Geen fijne start voor de staatssecretaris dus. Haar tot nu toe grootste publieke optreden begon met sorry dus. Goed, het is uh, de schuld van mijn ambtenaren, zei Mansveld. Die hadden het rapport naar de Kamer moeten sturen. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Garandeert de staatssecretaris dan ook dat dit nooit meer... maar dan ook echt nooit meer zal gebeuren? Ik sta ervoor dat dit departement met deze casus heel goed snapt dat dit onmogelijk is, dat dit niet kan... dat het niet te tolereren is en dat dit niet meer mag voorkomen. Nog dieper door het stof kon bijna niet. En toch eiste de Kamer dat ook minister Schulz naar de Kamer komt. Ja, Die heeft er nu voor het eerst over gepraat. Dus in de Kamer over wat daar allemaal is gebeurd en dat debat, daar gaan we het straks ook verder over hebben... met Joost Vullings. Een bijzondere dag ook voor koningin Beatrix. Vandaag viert ze voor het laatst haar verjaardag als koningin. Precies 75 jaar geleden zag ze het levenslicht. Dat enige blijdschap maken wij bekend... dat heden, den 31 januari 1938... door Gods goedheid is geboren... een prinses van Oranje-Wassel, prinses van Likobisteveld... En ook voor een man uit de Zeeland is het een heel bijzondere dag. Over een paar uur is het precies 60 jaar geleden... dat Zuidwest-Nederland werd getroffen door een watersnoodramp. En pas nu, na al die jaren, kan de man het opbrengen om erover te praten. Over hoe hij met zijn familie in het water dreef... op het losgeslagen dak van hun huis. En uh, ja, misschien twee, drie tellen nadien dat wij al op het, op het dak zaten... He. kwam mijn vader boven water. En het eerste wat hij toen zei... Jongens, je moeder is verdronken. En ja, dan drijf je weer verder. Mijn vader en mijn broer die konden niet meer. En die werden weggedreven. En ja, ik heb ze nooit meer levend gezien. Toen kon ik natuurlijk niks anders doen. Het dakpannen waren er al af van dat dak. Gewoon een plekje zoeken. En toen heb ik de verschrikkelijkste nacht van mijn leven meegemaakt. En dat was het nieuws vandaag op radio en tv. Ja, wat veel mensen hier in Nederland niet weten, is dat bij de Engelsen de storm ook voor hele grote verwoesting zorgde. Een bewoner uit het getroffen gebied trok er de volgende ochtend met zijn camera op uit. En dit is wat hij zag. Deze people were awakened to find their houses surrounded in some cases by water many feet deep it soon became apparent that this was no ordinary flood and that full-scale emergency measures were required by daybreak police fire brigade and civil defense workers were fully mobilized boats were obtained from every possible source and used to rescue those who were trapped in their houses in Engeland dus. Arjen van der Horst is aan de lijn, onze correspondent in Engeland. Arjen, goedenavond. Goedenavond. Hoe groot was de verwoesting daar in Engeland toen? Ja, hier, hier staat hij hier nog steeds te boek als een van de zwaarste natuurrampen... Uh, die de Britse eilanden ooit hebben meegemaakt. Minder doden dan in Nederland. Een land kwamen ook 307 uh, mensen om het leven... Op zee ging het ook mis. Een veerboot, de HMS Victoria... die zonk, 133 opvarenden kwamen om. En zo vielen op zee in totaal ook nog eens 224 doden. Geweldige fysieke schade. Echt van het zuiden, van het graafschap Essex... helemaal naar het noorden uh, in Schotland... Over een lengte van 1600 kilometer was die hele kustlijn beschadigd. Een gebied van 1000 vierkante kilometer ondergelopen. De zee die kwam soms wel drie kilometer het land in. 30.000 mensen geëvacueerd. 24.000 woningen grotendeels uh, vernietigd. Ja, dus je kan je voorstellen dat die ramp een enorme impact uh, maakte op de Britten. Ja, En was het voor de Britten ook, net zoals voor de Nederlanders destijds... een verrassing dat die storm echt hm. totaal onverwacht kwam? Ja, die storm was natuurlijk uitzonderlijk. Hè? Die combinatie van die noordwestenwind, het springtijd, het hoge water... zo'n storm had eigenlijk niemand meegemaakt. En er eh, is ook wel een menselijke factor die een rol heeft gespeeld. Misschien een beetje te vergelijken met Nederland. Je moet je voorstellen dat eh, een deel van de oostkust van Engeland... zoals de graafschappen Suffolk en Norfolk... Ja, die worden hier de lage landen van Groot-Brittannië genoemd. Die zijn plat, laagliggend, met vaak open plekken, zonder zeewering... Ja, daar, was, daar was het vrij spel voor de zee natuurlijk. Er zijn wel zeeweringen aangelegd en dijken door de Nederlanders... in de 16e en 15e eeuw, maar dat is eigenlijk eh, sindsdien verwaarloosd. En zeker na de oorlog was er geen geld voor dit soort eh, grote bouwwerken. En net zoals in Nederland eigenlijk zag je dat die zeewering... op veel plekken heel erg zwak was. En dat maakte die impact van die storm des te groter. Ja, leeft dat nog heel erg bij de Engels op dit moment allemaal? Het is niet zo'n nationaal trauma zoals het in, in Nederland is geweest. Hè? Dat worstel en komboven, dat zit echt in het DNA van Nederlanders. En zoals de Ieren bijvoorbeeld... dat met de grote hongersnood hadden van de 19e eeuw... is dit niet zo'n ramp geweest die de Britten allemaal kennen. Anders is dat natuurlijk op de plekken waar het uh, gebeurde... In, aan de oostkust, vooral in het zuidoosten van Engeland... daar zie je ook vandaag weer dus... Allerlei herdenkingen, veel kerkdiensten. In de kathedraal van Chelmsford, bijvoorbeeld, is ook uh, Prins Anne, de, de zus van Kroonprins Charles, aanwezig voor een speciale herdenkingsdienst. En zo zie je overal op kleine plaatsen dit soort kleine herdenkingsdiensten. Ook pas nog een groot monument opgericht ter nagedachtenis van de slachtoffers. Dus helemaal vergeten zijn de Britten het ook weer niet. Nee, oké, okay. Arjen, dankjewel voor uh, deze informatie, dat ook bij de Engelsen, bij de Britten... de watersnoodramp uh, leeft bij hunzelf. Um, Ewout, Ewout uh, die ook met de kans van morgen. Jazeker. <kijf> schoonmakers zijn ook vaak te pineut. En dat staat morgen in spits. De gedragscode die de schoonmakers en hun werknemers hebben opgesteld... wordt lang niet altijd nageleefd. En dat wil zeggen, schoonmaakbedrijven concurreren elkaar nog steeds uit de markt. En als ze de kans krijgen, knijpen ze daarbij soms hun werknemers uit. De gedragscode vraagt van de opdrachtgevers dat ze niet alleen kijken naar de prijs van een schoonmaakcontract, maar ook naar de werkdruk en de tevredenheid bij de schoonmakers. Het gaat veel mis. Schoonmaakbedrijven laten een contract soms maar lopen omdat de klant onmogelijke eisen stelt. Een vakbondsman in Spits zegt dat de ervaring nog steeds is dat een nieuwe aanbesteding leidt tot een hogere werkdruk. Steeds meer huisartsen zien de landelijke invoering... van het elektronisch patiëntendossier, het EPD, niet zitten. Dat staat in het hoofdredactioneel commentaar van de Telegraaf. Deze beoogde eh, digitale vergaarbak met medische gegevens... van miljoenen Nederlanders heet nu officieel landelijk schakelpunt. Maar die technocratische benaming kan volgens de krant niet verhullen... dat het systeem nog steeds aan alle kanten rammelt. Volgens de Telegraaf zijn er onvoldoende waarborgen tegen misbruik... waardoor het risico bestaat dat zeer privacygevoelige gegevens... In verkeerde handen vallen. Kritische huisartsen zien volgens de Telegraaf terecht in dat hun patiënten erop moeten kunnen vertrouwen dat medische dossiers goed beveiligd zijn. En zolang dat niet het geval is, mag dat EPD, dat elektronisch patiëntendossier... er niet komen, vindt de krant. Morgen in het AD twee opvallende onderwerpen. Ten eerste een idee van de baas van Omroep Max, Jan Slachter. Hij wil dat de publieke omroep weer direct door de burger wordt gefinancierd. Wie Nederland 1, 2 en 3 wil zien, moet daar bewust voor kiezen en ervoor betalen. Nu betaalt iedereen nog mee aan de publieke omroep via de loonbelasting. En ook in het AD, Nederlandse criminelen spelen meer en meer een sleutelrol... in de wereldwijde drugshandel. Ze delen in diverse landen de lakens uit, exporteren hun kennis... organiseren de distributie en helpen in andere landen met de van bijvoorbeeld wietplantages. Volgens het AD blijkt uit een rapport van Europol onmiskenbaar dat Nederland samen met Engeland het Europese zenuwcentrum is van de drugshandel. Hondenbezitters verzetten zich steeds meer tegen de hondenbelasting... die door veel gemeenten wordt opgelegd. Ze voelen zich gesteund door een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch. Daarover schrijft het Nederlands Dagblad. Het Hof stelde vorige week een hondenbezitster in het gelijk. Ze voelden zich gediscrimineerd omdat in haar gemeente... de opbrengst van de hondenbelasting in de algemene gemeentekas vloeit. Zo betaalt ze dus meer mee aan de algemene middelen... dan iemand die geen hond heeft. En dat is discriminatie, ook volgens de rechter. Het Hof wijst er wel op dat de gemeente best geld van de hondenbelasting in de algemene pot mag stoppen... als het grootste deel maar wordt besteed aan het dekken van de kosten die honden met zich meebrengen. Zoals het opruimen van hondenpoep, aanleg en onderhoud van uitlaatplaatsen en het innen van de hondenbelasting natuurlijk. Januari was een moordmaand volgens Metro. De afgelopen maand kwamen 22 mensen door geweld om het leven. Bijna twee keer zoveel als gemiddeld in een maand. Maar het zijn nog altijd kleine aantallen, zegt een deskundige in de krant. Het gaat tenslotte niet om een verdubbeling van duizendtallen. Bovendien is er aan het begin van het jaar vaak een kleine piek in het aantal moorden. Een voorbode van een zeer gewelddadig jaar is het volgens de criminoloog dan ook niet. Als de trend zich zou doorzetten, dan zouden we voor dit jaar ruim boven de 200 moorden uitkomen. En dat is op basis van de afgelopen jaren niet te verwachten. Januari 2013 was dus een beetje een moordmaand. Maar 2013 zal waarschijnlijk geen moordjaar worden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen En hier vanavond in het oog live muziek van zanger-gitarist Anne Soldaat. Goedenavond, Anne. Hallo, um, Ja, je eentje hier met je gitaar. Ja. Uh, normaal gesproken sta je met een band op een bühne? Ik doe het allebei. Soms, uh, ik speel solo, alleen gitaar en stem. En, dan, uh, en met de band pak ik wat meer uit. Dus het is ook vaak harder en kan ik lekker... Uh, Lekker veel zo leren op mijn gitaar. Ja, dus dit is een beetje meer uh, voor het oog. Goed, hè? Een beetje rustiger, gok ik zo. Ja, absoluut. Ja, ja. Ik kan <laughs> me voor als je in bed ligt. Uh, ja. Ja. Moet je niet met je band hier staan en uh, enorme mm. lawaai maken. Nee. Nee. Nee. Oké, okay, dus heel benieuwd. We gaan meer van je horen vanavond. Wat is het eerste nummer wat je voor ons gaat spelen? Het uh, is iets Under uh, Construction, zo zeg ik dat dan. Dus uh, ik ben er nog mee bezig. Het is uh, een primeur. Het heet, ik noem het Swamp Dixie. Oké. Okay. Two-fold leaflet in a blanket of wool. You wanted me to open it, but I ain't no fool. I say the load you carry ain't heavy enough. I wanna see you walk in. Stop putting me off. I don't need no man telling me what to do. Of all the things I have, there's no one like you. You look like an angel, oh my sweet relief The truth is I do believe Oh my sunshine, let me unpack my bag I know it's been a long time, but give me some rest. I need my morning pills if it's the last thing I see. You know that you cared, but do you care about me? Oh, I've been on the rooftop, I've been on the stairs. A little bit of air could just save me once more. You look like an angel, oh my sweet relief The truth is I do believe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 The truth is I believe. All the truth is I believe. een soldaat, Swamp Dixie. Ik zou zeggen: hoezo Under Construction? Ik zou er niks meer aan doen. Zo Dank je. En we horen je straks weer. Dank je. Goed, excuses aanvaard. Geen motie van wantrouwen voor de staatssecretaris. Staatssecretaris Mansveld en minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Maar een aantal ambtenaren zal niet lekker slapen vannacht. In Den Haag is Joost Vullings. Joost, want jij hebt dat debat gevolgd. Uh, was dit, moet je dat zo noemen, de ontgroening van de staatssecretaris? Ja, dat was het zeker wel. Kijk, ze heeft de afgelopen weken natuurlijk al uh, veel te doen gehad met de Vira. Maar goed, dit was natuurlijk een verhaal, een rapport... dat zeker naar de Kamer had gemoeten en daar dus veel te laat aankwam. Ja, dan heb je wat uit te leggen. En je merkte dat ze het moeilijk had, maar ze heeft zich er manmoedig uh, doorheen geslagen. Ja, speelt haar onervarenheid mee? Nou, ik, ik denk het wel. Wat je gewoon merkt is, als een, als een, uh, in het begin van zo'n kabinetsperiode... is de oppositie, en dat zullen ze zelf niet zo zo snel toegeven toch altijd op zoek naar het uh, zwakke schaap... in de be in bewindspersonenploeg. En dan is het toch een beetje het idee om het zwakke schaap te isoleren... en dan ja, als wolven op te eten. Mm. Ja, en dat hebben ze geprobeerd met deze staatssecretaris. Uh, dat is niet gelukt, moet ik zeggen. Maar goed, je ziet wel aan haar dat ze een stuk onwenniger in de Kamer staat... Uh, dan haar minister, die ook op het ministerie werkt. Minister Schultz. ja daarvan zie je dat hij al jarenlang in de Kamer komt. en Zij werd ook naar de Kamer geroepen. En zij doet dat toch allemaal met veel meer gemak. Maar waarmee ik niet wil zeggen zeggen dat Mansveld het slecht heeft gedaan. Nee, maar gedeputeerden zijn in Groningen is toch wat anders natuurlijk dan in de Kamer staan. Ja, en je daar moeten verdedigen. Ja, zeker ja. met, met een, gewoon een heel erg lastig verhaal. Want dat rapport, en dat heeft ze zelf ook gezegd, dat had gewoon naar de Kamer gestuurd moeten worden. En dan bied je excuses aan. En toch loopt zo'n debat, zo debat dan toch nog helemaal uit de hand eigenlijk. Ja. Maar nog even over dat niet doorsturen naar de Kamer. Hè? Is nou duidelijk geworden in al dat gedoe hoe dat heeft kunnen gebeuren? Ja, dat is op zich wel een heel uh, interessant verhaal. Dat geeft ook wel een beetje een inzicht hoe dat nou allemaal werkt op zo'n ministerie. Het was dus een belangrijk... Uh, Rapport, hè, van de Inspectie van Leefomgeving en uh, Transport. En in dat rapport staat dat uh, ProRail ja, het onderhoud zodanig aanbesteedt... Uh, dat het kan leiden tot vertraging en zelfs treinongelukken. Nou, zo'n rapport komt het ministerie binnen... kwam toen nog bij minister Schultz uh, op het bureau... want het was nog voor de verkiezingen. Zij leest dat rapport en denkt... ja, dat moet natuurlijk naar de Tweede Kamer. Zet daar netjes een paraaf op. Maar vervolgens gaat dat dan weer naar nou, het ministerie in. En toen komt het bij twee beleidsafdelingen... En die zijn ruzie gaan maken. De ene beleidsafdeling zei, dit gaan we zeker naar de Tweede Kamer sturen. En de andere zei, nou, dat, dat moeten we niet doen. Want heel veel dingen die hierin staan, dat zijn we al aan het verbeteren. Dus dat hoeft helemaal niet naar de Tweede Kamer toe. En die hebben met z'n tweeën ruzie gemaakt. Maar geen van die twee afdelingen is uiteindelijk naar de minister gegaan. Om te zeggen dat ze het niet eens waren. En dat het rapport nog steeds op het ministerie lag. Ja, en de minister krijgt zoveel langs haar bureau. Dus zij controleert dat ook niet. En zo werd het dus gewoon niet verzonden. Nee, maar dan moet je toch zeggen dat een aantal ambtenaren wel een probleem. Heeft, of niet? Ja, dat, dat bleek ook wel tijdens het debat. Er werd gesproken over eventuele disciplinaire maatregelen. Uh, men heeft het ook over sensitiviteitstrainingen. <laughs> politieke sensi die, die bestaan al, maar er is nu ook de toezegging aan de Tweede Kamer... dat deze casus zeker wordt meegenomen. En ik maar word... even serieus? Dat ja, dat ambten... is echt serieus. Maar, maar ja, dat ja, ambtenaren ja. dus... Maar dit is toch een ABC'tje, dat als de minister zegt... iets moet naar de Kamer, dat dat ook gebeurt? Of? Ja, nee, dit is, hier hebben mensen echt... Uh, uh, kijk, ze. Uh, Minister Schultz, zei wel, kijk, het mag best dat je... als ik ergens een paraaf opzet, waarvan ik vind het moet naar de Tweede Kamer... dat je daar als beleidsafdeling anders over denkt. Dat mag. Maar dan meld je dat aan mij en dan kunnen we het erover hebben. Maar dit is gewoon blijven steken. Ja, dat is natuurlijk gewoon onaanvaardbaar voor een minister. Ja, maar wat ook wel een beetje gek is natuurlijk... dat nu valt het onder de nieuwe staatssecretaris. Als dat niet zo was geweest, dan had... Had Schulz dan nu een probleem gehad, of hoe was het dan? Ja, ze is uiteindelijk over? ook bijgeroepen, maar het was, het was natuurlijk verschrikkelijk pijnlijk. Want uh, ja, Mansveld heeft gewoon niet van het bestaan van dat rapport afgeweten. Kijk, oh. Schulz kende het rapport tenminste nog, en zij niet. En inmiddels had ze nog een paar andere brieven gestuurd... die daar weer een beetje haak stonden op de inhoud van dat rapport. Dus dat maakt het gewoon ontzettend pijnlijk voor zo'n nieuwe staatssecretaris. Uiteindelijk, ze zijn natuurlijk wel verantwoordelijk... Ze kunnen er aan de andere kant niets aan doen. Dus de Tweede Kamer heeft uiteindelijk ook geen motie van wantrouwen ingediend. Dan krijg je zo'n motie van, nou, dit moet allemaal snel verbeteren... en kunt u nee. alle verbeterpunten zo snel mogelijk aan de Kamer Maar is het iets wat een beetje aan mevrouw Mansveld zal blijven kleven, denk je, de komende tijd? Uh, ja, dat vind ik altijd lastig, want dan moet je de publieke opinie gaan, gaan uh, inschatten. Nou, af uh, de Kamer bedoel ik eigenlijk meer? Nou, ik, nee, ik denk niet dat, dat men dit uh, uh, haar zal blijven aanrekenen... maar zo, zo is de oppositie ook al wel. Men zal haar <laughs> er vaak wel aan helpen herinneren. <laughs> Goed. Oké, okay, Joost, dank je. Goed, helemaal op de hoogte. Gaan we terug naar uh, Anne Soldaat. Uh, die hoorde u uh, eerder in het programma ook al. Anne, jij toert uh, niet alleen met je eigen band, begrijp ik... Hè, maar ook met het Rotterdamse gezelschap... Connie Janssen-dienst? Nee, Connie nee, janssen dans, dans. Ja, modern dansgezelschap. Ik wou er al meteen achter zeggen, ik had nog nooit van ze gehoord. Wat is het voor gezelschap? Een moderne dans. Iets, okay. iets uh, waar ik eigenlijk ook nog nooit mee aanraking, aanraking was geweest... Uh, voordat ze mij vroegen de muziek te maken bij hun voorstelling... die heet Zout. Okay. Daar hebben we in 2011 mee gespeeld. En maart, april komen we terug en dat heet in theaterterm een reprise. Ook iets nieuws voor mij. Mm -hmm. Doe je met een popband ook niet een reprise. Maar, maar goed, het is wel heel leuk dat dus ze gaan 16 keer nog het land in met Connie Janssen. En in februari speel ik met mijn eigen band... Uh, Onder de noemer Anne Soldaat uh, in, een paar, in een aantal zalen nog. En dan speel je ook nog in, de band van Tim Knol. Ja, klopt. Want je Tim doet is... een heleboel dingen naast elkaar, blijkbaar. Ja, tuurlijk. Je moet de agenda vullen, hè? Ah ja, is dat het of is het gewoon leuk ook om dat te Nee, doen? het is ook leuk. Ik, ik ben fulltime muzikant. en uh, ik, Het is al een uh, voorrecht om dat te kunnen zeggen. Dus, uh, ja, ja. ja kan je ervan leven... Ja, ja, zo waar. Het is moeilijk hè, voor muzikanten. die heb ik een heel laag onderhoudsniveau, zoals ik het <laughs> zelf noem. Dus, uh... ja, ja, maar er zijn heel veel muzikanten, zelfs als ze succesvol zijn... van, uh, van wie je hoort van dat het echt heel moeilijk is... om daar echt van je boot mee te beleggen. Het is weinig gegeven, dat klopt. Ja. Het is een klein land natuurlijk ook. Maar goed. Ja. En nog even over wat jij zei... Uh, waar we jou de komende tijd kunnen zien? want jij zei. Ik ja, nou ik heb gewoon een website. Voor, ik ga die hele lijst niet noemen. Nee. Ik zou het niet eens kunnen noemen. Want ik heb het niet paraat. Maar het is gewoon andersoldaat.com. We spelen morgen in Heden ons volle, kan ik zeggen. En volgende week, dat weet ik nog wel... in uh, respectievelijk Emmen en Hengelo. Dat hebben wij genoteerd, Anne. Wat is het volgende nummer? Seeing Sound. Oké. Okay. I can do. watching you from afar like a dart in the crowd sure was around. I was stealing her self-esteem and her joy underground, round. That's where I want to be, and it's strange to see sounds, sounds. Your voice is a hummingbird, and your steps little clowns, clowns. I sure was around I was watching you from afar like a dot in the crowd crowd. That's where I wanna be And it's strange juicy sounds sounds your voice is a hummingbird and your steps little clown Like a dart in the crowd And a joy is ooit afgesproken hier, bij het oog volgens mij dat er niet geapplaudiseerd wordt. Hè? Want dan zijn er maar twee of drie mensen in de studio en dan klinkt het zo ongelooflijk tuttig. Maar als we hier vol hadden gezeten met een publieke tribune, dan was er een oorverdovend applaus voor je geweest. Dank je wel. Anne ja. Soldaat, wij vonden het prachtig hier. Thanks. Dank je. Goed, ja, zeg ik, terwijl ik kijk naar de nieuwe dichter des vaderlands... Anne Vechter, die hier net is komen binnenlopen... naar Gerrit Komrij, Driek van Wissen en Ramsey Nasser namelijk... is zij de vierde dichter des vaderlands, de eerste vrouwelijke. Vers uit Paradiso, waar u net bent zal ik maar zeggen. Hè? Mm -hmm. Hoe was het daar? Ja, heel fijn. Ja, vertel eens. neem eens mee? Grote avond van ja. Ramsey. Ramsey heeft het Metropoolorkest... Uh, geëngageerd. Of het uh, orkest heeft hem eigenlijk geëngageerd. Uh, veel uh, poëzie van hem... is op muziek gezet. Dus hij voerde dat... en zelf uit. En een aantal muzikanten. Het ja, was echt ongelooflijk vrolijk. De hele, uh, het Paradies was een mooie zaal. Er dus, uh, uh, uh, zijn balkons rondom. In een soort uh -huh. arena vormig. Daar zaten allemaal mensen in over de... over de balustrade... Uh, er stonden veel mensen. Het was niet een popconcert, maar de sfeer. <laughs> het, was, ja, het was heel erg vrolijk en liefdevol. Ja, ik las in de NRC vanavond dat u hoopte dat Ramzi Nasser... u uh, diep en innig zou kussen. Ja. En het, Heeft hij dat nog gedaan? Nee, of? het ging echt helemaal mis. Echt. <laughs> nee, nee, nee. We hadden dat stukje over die inhouding van mij... toch niet helemaal perfect doorgesproken. Dus <laughs> Ik liep de kussen mis op het moment waarop het moest. En ik had nog in, in mijn mini dankwoordje daar een referentie aan. Dus die heb ik toen maar geskipt. En uh, later heeft hij me toch nog flink geknuffeld. Ja, U bent niet ge gekozen. He, er is geen stemming geweest. Er is wel uh -huh. een commissie geweest. Van een aantal mensen die veel verstand hebben blijkbaar van poëzie. Die hele mooie dingen over u zeggen. He, vanwege haar open en indringende taal. Omdat ze een brug kan slaan naar het theater. Uh -huh. uh, omdat ze kinderen voor zich zou weten te winnen. U heeft de Woutje Pieterse prijs gewonnen. He, kinderboeken. Bent u, en dat lijkt me een hele zware last op uw schouders, de perfecte dichter des vaderland zelfs? Ja, de, en dat is natuurlijk Pff. ook een beetje discutabel. Hè? Er zijn, ja. De perfecte. Dat zou al betekenen eigenlijk dat ik op voorhand helemaal zou passen in het profiel. of dat wat me, ja, mensen nodig achten. Ja. als kwaliteiten van de Dichters Vaderlands. Ik, ik denk, ja, ik, ik moet. Het is heel fijn dat er een commissie is die die voordracht zo ondersteunt. het is heel fijn. Want die vraagt je dan, hoe gaat ja, dat Ja, ze is het eigenlijk? echt gegaan. Ja? Ze hebben, denk ik, een aantal keren vergaderd. En. Uh, Kennelijk was er een, een unanieme beslissing om mij te vragen... om ja. deze taak op me te nemen. Dus ik heb dat inderdaad op die manier voorgeschoten gekregen. Gewoon in een cafeetje waar ik vervolgens... Uh, uh, erg duizelig was van het idee dat ik die functie zou kunnen nemen. Ja, dat ja, er komt wel wat op je af natuurlijk. Ik denk hè? het wel. En dat heb ik ook wel van uh, Ramzi gehoord. Hè, dat ja. het uh, ongelooflijk is uh, dat ze uit alle hoeken van het land Ze Hij heeft ooit gezegd, ik ben dicht de Zwaarderlands voor iedereen. En dat is ook wel heel letterlijk opgevat destijds. Dan moet je ook overal uh, naartoe en dus dan overal zijn. Dus ik heb... Gedachte. Ik weet het, kan het niet voor iedereen zijn... maar de poëzie die ik schrijf zou wel voor iedereen zijn. Ja. Zijn er even tussendoor. Uh, vindt u het vervelend dat er geen stemming is geweest? Dat mensen niet hebben kunnen kiezen? Want daar wordt ook over gezuurd. Ja, een beetje Ja, ik weet het natuurlijk. al een He? beetje over gestegeld woord. ja, Jezus wordt. nou iemand dit is nee, maar... vaderlands... en dan mag je niet eens op stemmen. Ja, maar het is zo eigenlijk na drie keer... He, er zijn drie stemmingen geweest in de afgelopen twaalf jaar... was jou juist de conclusie dat dat toch niet zo'n goede goeie, goeie structuur biedt. Dat het eigenlijk veel gedonder geeft. Onder maar waarom dichters. eigenlijk? Hè? Want dan krijg ja, je dan niet de goede dichter of zo? Dat, in, in in geval van Ramzi is dat natuurlijk nee. uh, uh, niet waar. Dat is gewoon een leuke dichter gebleken. Maar het had toch wel iets uh, van een soort uh, struik, uh, uh, oorlog. Om dat onder de dichters. En gaan voeren ja, naar ja. dingen over elkaar. En heel veel mensen dichters wilden helemaal geen campagne voeren voor zichzelf. Dus nee. dan beperkte het zich heel erg tot diegenen die dat wel wilden. Nu is het gewoon uit de, uit de hele vijver is gevist. Ja. Um, gaat u het over actuele dingen hebben? Wat we van Ramzi Nasser natuurlijk een beetje geweest Ja, ik, ik denk het wel. Dat voel ik wel als een uitdaging om dat te doen. Dat heb ik eigenlijk nog niet eerder zo expliciet gedaan. Uh, dingen aan de kaak stellen, meningen geven? Ja, en de meningen weet ik niet. Dat denk. Ik, kijk, ik heb gedacht, en ik ben eigenlijk ook toneelschrijver... Hè. ik ga uh, gewoon wat meer namens de, de dingen spreken... ik ga wat veel monologen schrijven... Um, ik, ik wil wel dat de poëzie eigenlijk zijn eigen verhaal vertelt. En uh, poëzie is er eigenlijk nooit bij gebaat om een, om een vol mening te zetten. Dus ik wil wel reageren, maar ik wil ook nadrukkelijk soms niet reageren... op wat er actueel uh, speelt. Ja, we hebben Arjan Peters aan de lijn. Oh. Goedenavond. Okay. Ja, Literatuurcriticus voor de Volkskrant. Ja. Wat vindt u voor, van de keuze voor Anne Vechter? Ik vind het een buitengewoon goede keuze. Ik ben ook heel blij dat uh, deze geëquipeerde... Jury dat voor het volk heeft gedaan, zodat het volk niet zelf iets heel anders kan gaan doen. Nee, is dat want dit prettig is dichter dat... om naar uit te kijken hoor? Ja, prettig dat het volk buiten wordt gehouden? Ja, ja dat denk ik wel. Want uh, dan, dan kun je ook geen onaangename verrassingen uh, te wachten staan, doordat er een vrolijke Sinterklaas dichter als driek van Wissen dan een paar jaar op die stoel zit. Hmm. Waarbij je denkt: ja, uh, nu weer graag weer een echte dichter. En wat voor type dichter is deze uh, dichter des Vaderlands? Hanne Vechten als type. Maar nou, hoe typeert de... haar als dichter? Ja, ja uh, als je haar zou kunnen typeren... denk ik dat het iemand is die niet in staat is... om één saaie regel te schrijven. Ze is de vleesgeworden verontrusting. We hoeven geen zoetgevoiced lyriek te verwachten, denk ik. Um, ze is in staat... Eigenlijk, eigenlijk is ze iemand die altijd regels schrijft... die in zeer opgeruimde toonsoort zijn gesteld. En ondertussen zeer ontregelend kunnen uitpakken. Zij kan bijvoorbeeld een gedicht beginnen met de regels... Toen we van Johns begrafenis thuis kwamen... was er niemand die vroeg... wilde John eigenlijk wel leven? En waarmee zij dus eigenlijk zelf dan die vraag wel stelt... ja, ik vind ja. dat erg leuk. Ja. En ik denk dat zij dus iemand is... die niet alleen over het Koningshuis... en andere natuurrampen zal schrijven... maar ook bijvoorbeeld over de verkrachtingen in India... of over de toestand in Syrië... een gedicht kan... Schrijven dat ons misschien nog wel harder en, en uh, meer ontregeld en harder wakker schudt... dan de gruwelijke beelden in het journaal al doen. Oké, okay. Arjan Peters, dankjewel. Ja. Graag gedaan. Herkent u zich er een beetje, mm. want ik zie u ook knikken? Nou, hm? vooral, wat Arjan noemt zojuist. Hè, de gebeurtenissen in India hebben me inderdaad erg aangegrepen. En ik denk dat gevoel is een belangrijke om uit te vertrekken. Ik wilde. Ik, ik, ik dacht toen al, jammer dat ik nu nog niet beëdigd ben. Want dan zou ik het nu al kunnen doen om iets over die verkrachtingen te schrijven. Ja. Dus het klopt, ik wil het ook breder. Ik wil ook de vrijheid hebben om, om niet alleen maar binnen de landsgrenzen te kijken. En de, de, de, de, de, de poëzie uh, gaat ook over grenzen. Poëzie is niet beperkt tot een landsgrens. Nee, dus zo wil ik daar eigenlijk mee omgaan. En ik las ook allerlei andere hele mooie dingen uh, voor u. Uh, u zegt, ja, we, we moeten gedichten uit ons hoofd leren. Dat <lacht> iedere Nederlander eigenlijk minimaal vier gedichten uit zijn hoofd... Ja, ik heb zelfs tien geroepen. Maar dat is een beetje pijnlijk, want ik ken zelf niet eens tien gedichten uit mijn hoofd. En u wil ook dus, dat we gedichten gaan declameren? Ja, al, ik, ja? Heb, ik, heb, ik, had, ik, ik wilde natuurlijk toen ik hoorde dat ik die functie mocht bekleden. Uh, kijken wat er in mij zou opkomen aan mogelijkheden. hoe ik zeg maar de poëzie zou kunnen inzetten. Maar breder dan alleen maar door het uh, voor mezelf te schrijven. Ja, maar dat we er ook mee dacht gaan doen. Echt, ja, ik dacht echt dat ze nou echt. Volgens mij is dat een heel cool idee om, uh, om een poëzie te maken die ook, die ook wel gemaakt wordt op voordracht, maar ook op, op, hè, zodanig opgebouwd dat het geheugen er dan niet al te grote problemen mee krijgt. <lacht> ik kan mijn eigen poëzie normaal gesproken helemaal niet onthouden. Ja. Maar dus ik dacht dat moet kunnen. Hè. En dus, uh, um, dat wil ik dan doen. Wil ik, had ik zo bedacht, dat ga ik dat uh, filmen en, en opnemen en via YouTube een soort uh, uh, um, maandelijkse cursus uh, poëzie onthouden. En daarna wilde ik dan eigenlijk. Zodra mensen mijn tekst goed uit het hoofd kennen... die natuurlijk dan, als het goed is, over iets gaat wat iedereen bezighoudt... Euh, wilde ik eigenlijk een soort flashmops organiseren. Het, dus dat het mensen... klinkt allemaal alsof het ontzettend moet gaan leven, in ieder geval. Ja, dat, dat lijkt he? mij heel erg ja, fijn. Dat ja. is ook wat poëzie zou moeten doen. Ja, ja en voor wie uw werk niet zo goed kent... u heeft zelf ook eigen werk meegenomen mm -hmm. en u gaat iets voorlezen. Welk gedicht wordt dat? Ja. Moet u even zoeken. Nou, ja. Ik dacht even, ik ga het gedicht van Arjen nog even af voorlezen. Maar... De begrafenis van John. Ja, oké, okay, nee, maar... Oh ja, de begrafenis van John, dat bedoelde ik, maar ik kan niet vinden. Het gaat te lang duren, ik lees wel iets anders voor. Ja. Ik lees het gedicht voor, dat heet Showen en Trippen. Oh, zo is ook goed. Nou, ja, niet? Er is zielsveel geluk nodig... in deze jurk met vertedering naar buren te kijken... die rond middernacht hun afvalzak in een container doen... Er is zielsveel geluk nodig in deze jurk een taxi aan te houden... die onwillig is je tot buiten de stad te rijden... waar loofwoud staat, dat zich voortplant. Er is zielsveel geluk nodig in deze jurk... geluid te maken dat dieren overstemt om aandacht te vangen... van een geschminkte koningin. Er is zielsveel geluk nodig deze jurk dronken en klaarwakker, naar een show te brengen blind een deur te vinden, waardoor je het toneel verlaat. Er is zielsveel geluk nodig, in deze jurk iets te slikken, een ballonvaart te maken en op het mozaïek van je land neer te kijken als een slome astronaut. Er is zielsveel geluk nodig, in stralend weer voorzichtig te verongelukken stemmen schreeuwen, zeg een wade in plaats van jurk. Hmm. Ik uh, kijk naar John Jansen van Galen, die zit naast u. Mm -hmm. John, wij praten straks over jouw kloeke werk wat hier ligt. Daar ja. uh, gaan we het straks over hebben, maar jij bent natuurlijk onze poëzieman bij Uitstek. Ja. Uh, ja. Wat vind jij van de keuze van Anne Vechter? Nou, buitengewoon origineel, dat blijkt wel... En, de, en dat krijg je natuurlijk met zo'n commissie, niet, uh, niet de gemiddelde, uh, de grootste gemene delen. Want uh, er de hebben de afgelopen maanden natuurlijk ontzettend veel namen rondgezoomd. Hè. Eerst Menno Wegman, Ingmar Heidse, En toen zei iedereen nee, ik moet een vrouw worden, liefst een jonge vrouw. En toen kreeg je uh, Esther Naomi Perkin en uh, Ellen Dekwies werden genoemd. En wie heb ik nog meer gehoord? Jitske Janssen wel. Uh -huh. Maar jouw naam heb ik nooit gehoord. En daaruit blijkt wel hoe origineel die keuze is. Ja. Het, het moest ook van Leeuwen, zei ook. Het ook moest mensen. ook eindelijk maar eens een vrouw worden, zei die commissie. Daarvan dacht ik ook van... Ja, denk ik ja dat klinkt een beetje... Ja. Uh, het had al veel eerder een vrouw kunnen en moeten zijn misschien. Uh, en uh, jij hebt zelf ook uh, iets wat je van... Ja, van ik wil graag uit dezelfde bundel. Want jij bent zo als stem voor de oogluisteraar natuurlijk. Als er een gedicht gelezen wordt, dan moet je 12.15 uur tot 13.00 uur. Er was op deze dag... Tijdens de lunchpauzepauze iemand die wilde weten hoe ik werk. Waar mijn ideeën vandaan komen. Tja, zei ik. Het probleem van de idee is dat de problemen precies daar beginnen... waar ze vandaan komt. Neem nu dit gesprek. Van onderuit de bladeren klonk een onderdrukt protest... of noem het opgewekt. Maar met de handjes voor de mond. proestlachend. lachend. Zoals een klasje van elfjarigen er even niet aan denken moet wat juf op de wc doet en of je daar iets van zou kunnen zien. Het kan zijn, zei ik, dat iets toevallig langs scheert. Een extra. S'avonds wist ik, terwijl ik uit het raam vloog, hoe het juiste antwoord klonk. Schel en zuiver. Oké. Okay. John, mag ik jou hier heel erg voor danken? Anne Vechter ook. Dank. Blijf zitten, want het oog is nog niet afgelopen. Goed, maar voor nu, voor dit moment. Laat maar van de Mina Murya Minstrels. John, John Jansen van Galen, wat voor herinneringen komen er bij jou boven... als je dit hoort? Nou, dit onder andere. Hè, ambonezen in contractpensions en exotische luchtjes die daaruit opstegen. En jongens, de helden van onze voetbalclub die naar Indië moesten om te vechten. Onze hele generatie is natuurlijk doortrokken met dat... Uh, dekolonisatieproces wat ik wat ik waar ik me nu acht jaar aan gewijd heb om dat te beschrijven. Ja, sterker nog, want dit nummer dan maak je een melding van dat jouw vader daarnaar luisterde. Ja, he? ja. In dol. dit dit doe je altijd hè met een dik boek begreep ik. Ja. Dat je van. Stoeptegel. Hè? Ja, precies een stoeptegel van meer dan 600 pagina's. Ja. Enorm werk. Afscheid van de kolonie. John Jansen van Galen. Um, hoe is dat ontstaan bij jou die? die passie, dat gevoel voor die overzeese gebiedsdelen, zoals ik ze zo maar noem? Nou ja, van wat ik zei, vanuit mijn jeugd, van, milieu, van, van, die, van die, die vragen... die mensen die dan kwamen wonen, later ook Surinamers in je omgeving. Maar dat hebben meer eigenlijk... mensen gehad natuurlijk, John. Ja. Waarom, waarom is dat het is bij met mij op gang gekomen toen toevallig... men wist helemaal niet dat ik die belangstelling had... voor de VPRO werd uitgestuurd naar Suriname... want het reisbudget moest op dat jaar. Dus we gingen in december nog eens iemand naar Suriname sturen. Zo werkt de publieke omroep. Toen? Toen. Ja? <laughs> en ja, daar ben ik uh, in de eerste plaats getroffen toen door, door een soort schaamte voor, van wat wij voor een kapotte plantage daar hadden achtergelaten. En ik ben tevens verknocht geraakt aan dat land. En in die jaren kwam ik er uh, soms twee keer per jaar. Ja, maar je bent en ook naar de oost gegaan. Van daaruit ben ik ook later me gaan interesseren... in de Antillen en in Indonesië. En ik heb zelfs nog een keer een lange voettocht... door uh, de jungle van Nieuw-Genea gemaakt. Ik heb alle, alle koloniën wel... Uh, als reporter bezocht. Ja, en als jij ons zou moeten schetsen... wat er is aan verschil in sfeer, in leven tussen Oost en West... Ja. in die kolonie? Wat nou, is dat? Het belangrijkste verschil voor Nederland is natuurlijk... en dat straalt af op die gebieden... dat, dat uh, de Oost, dat was voor ons rijkdom en welvaart. Java was de kurk waar Nederland op dreef. En West, de West werd toch altijd beschouwd als... A, een schadepost en B, een lastpost. En dat werd wel verdiend door particuliere ondernemers... maar voor de staat der Nederlanden... Was het meestal en is het vaak nog een, een verliesgevende zaak. Dus daardoor werd er heel anders naar gekeken. Daardoor was die verknochtheid aan de Oost ook veel groter dan aan de West. En het tweede belangrijke verschil is dat daar. Dat waren grotendeels lege landen in de West. Daar zijn bevolkingen ingevoerd en die zijn wij gaan opvoeden. in de Europees-Nederlandse cultuur. met Nederlands onderwijs, Nederlandse godsdienst. Terwijl daar, aan de andere kant van de wereldbol. daar woonden al heel veel mensen. en dus wel zoveel dat het te duur was om die als Nederlander te gaan besturen. Dus daar hebben we alleen een elite westers geschoold... om ons te helpen bij het bestuur. Lees Multatuli, de mm -hmm. regent. En die grote massa bleef in het genot van zijn eigen rechtspraak, cultuur. En... Dus dat is een heel andere achtergrond. Ja, En dat betekent dus ook dat de dekolonisatie... waar je boek eigenlijk over gaat... dat dat ook heel verschillend is geweest als je naar Oost en West kijkt. Ja, dat is heel verschillend geweest. Uh, dat komt vooral ook door het verschil in het Nederlandse beleid... die, die en ja, echt zich... Uh, aanpaste aan de tijd en dan een nieuw uh, beginsel afkondigde. Zo moest Indonesië heel langzaam, geleidelijk dekoloniseren... en in een band met Nederland blijven. En niet uh, 30 jaar later wilden we Suriname echt subiet afstoten en. Uh, th, th, th, th, th, en daar en geen banden meer mee onderhouden. Dat is natuurlijk heel vreemd. En dat is ook in die landen harder aangekomen. Natuurlijk juist omdat ze zo waren opgevoed in dat Europees-Nederlandse cultuurideaal. Die mensen voelden, vo, voelden zich Nederlander... en die mochten er opeens niet meer bij horen van ons. Nou, jij zegt in dit boek... er zijn heel veel uh, vooroordelen over de dekolonisatie... Uh, die niet kloppen. Ja, het idee wat je altijd leest... Is... Sterker nog, je zegt de meeste van die vooroordelen kloppen eigenlijk ja. niet. Nou, het belangrijke is wat ik zei, Nederland uh, zou zich hardnekkig en langdurig verzet hebben tegen de dekolonisatie van Indonesië. Is niet zo? Dat is niet zo, omdat in 1942 Willemidaal heeft afgekondigd dat die landen moeten zelfstandig moeten worden. Alleen had Nederland daar een vorm voor bedacht waar de, Nederlandse, de Indonesische nationalisten niet veel voor voelden. Maar wij wilden streven naar een federale staat Indonesië op eigen benen in een soort Unie met Nederland. En dat hebben de Indonesische nationalisten in diverse rondes van onderhandelingen ook aanvaard. Die waren al voor een unie onder uh, de koningin. Ja. Dus maar daarna de... ging het allemaal anders. Maar in ieder geval dat wij in Indonesië zelf hadden willen houden... en precies nee. als kolonie niet. En dat we Suriname hebben afgestoten, ja. geabandoneerd en in de steek gelaten... Zak is ook geld, niet waar. Bekijk het maar. Kijk, kijk naar de Antillen, die hebben nee gezegd. De, als de Surinaamse regering er niet zelf om gevraagd had... was het nooit gebeurd. En waar ze nu net nog, zoals Suriname... Een eh, onderdeel van het kon en, nou, Zoals de Antillen, een onderdeel van het Koninkrijk geweest. Ja, is er een rode draad te herkennen in hoe we het überhaupt gedaan hebben, dekoloniseren? Nee, er is juist geen rode draad. En het is. Eh, de Beroemde Nietzsche heeft gezegd, geloof ik, het enige wat men van geschiedenis leert, is dat men niets van geschiedenis leert. Want. want... Er werd steeds een nieuw beleid gevoerd op basis van de vorige fouten. Maar dat sloeg dan ook weer zo door in het, uh, wat ik net zei over Indonesië... geleidelijke decolonisatie werd onverhoedste decolonisatie bij Suriname. In beide gevallen met funeste gevolgen. Ja, dat klinkt als geklungel. Dat klinkt als gemodder. Drees heeft een keer gezegd, uh, wat we doen, en dat vind ik wel een goede toepering, wat we doen in die landen steeds, is om erger te voorkomen. Ja, He, dat ja. was, er was geen, geen conceptie van hoe dat nou zou moeten. Nee. De Engelsen hadden natuurlijk wel een conceptie. Dit was voornamelijk zo snel mogelijk je hielen lichten. En de Fransen hadden ook een conceptie van het grote Franse Rijk... dat nog met zelfstandige staten voort zou bestaan. En bij Nederland was het inderdaad, ja... Uh, nu is dit dan weer dat. Ja. Nou, dat zie je het beste aan. We hebben ons tot op de rand van oorlog gewaagd... om het zelfbeschikkingsrecht van de Papua's uh, mogelijk te maken. Terwijl we in dezelfde tijd Aruba... Maar als men ook zelfbeschikkingsrecht wenste ook een eiland... etnisch verschillend van andere eilanden... hebben we dat 30, 40, 50 jaar ontzegd. Niemand was zich daar in Den Haag... Geloof ik, dus merk je niets van. De, bespeur je niets van dat men zich van die innerlijke tegenstelling bewust was. nee, Dat is wel merkwaardig. En, jij, en wat jij geeft aan, Engeland en Frankrijk... want dat vraagt iedereen zich natuurlijk af... hebben wij het dan heel anders gedaan? Hebben we het... Totaal verprut als je het vergelijkt met dat soort mogelijkheden die ook koloniën hadden. Nou ja, Pronk zei altijd: kijk, dat Suriname, daar moeten we toch, toch na met geld en zo voor, voor blijven zorgen. Want de Engelsen die trekken zich terug en dan wordt het eh, overal chaos. Maar ja, hm. vijf jaar later kwam Bouters... en toen werd het in Suriname dus ook chaos. Ja, dan hadden wij dus beter dat ook kunnen doen? We hadden het beter de Engelsen alleen Ik voor... denk het wel. Suriname is zo lang naar Nederland blijven kijken... en blijven vertrouwen dat er aan de overkant van de oceaan hier in Den Haag wel oplossingen zouden worden getroffen, geld. Ik denk dat het beter is om een land te leren... dat het nu inderdaad op eigen benen moet staan. En is dat dan ook wat je moet zeggen, want dat is heel actueel nu natuurlijk. Als het gaat over, een, over de Antillen, een deel van de Antillen, wat, wat moeten we daarmee? Ja, dat, we hebben ons ontzettend in met het statuut... In 54, dat die landen zelfstandigheid en autonomie geeft... maar ze tegelijk in het koninkrijk laat blijven. Dat wringt ontzettend. En zolang die landen niet zelf zeggen dat ze eruit willen... zitten we daarmee. Dat is, een, dat is een, een, een vormfout. We hebben ons toen niet gerealiseerd. We dachten dat zijn meegaande mensen daar. Hè, Europese, Europees gevormde eh, zwarte ja. mensen. En ja, die voegen zich wel in dat koninkrijk. Maar, maar dat aandacht gezien dat niet gebeurt... Hè? Zullen we uh, die eilanden blijven, moet, moeten blijven tot gedogen? Tot in lengte van dagen? Tot in lengte van dagen. Ja. Want we mogen ze van de Verenigde Naties en het volkenrecht niet afstoten. Oké, okay. ik moet afronden. Uh, als jij zou moeten kiezen en jij zou mogen rentenieren als pensionado... zou je dan kiezen voor Oost of West? Ja, dan zou ik voor Oost kiezen. Ja? ja. Zou je dadelijk gaan worden? Okay. Ja. Goed. Oké, okay. um, het is... Het is vijf voor twaalf. Jazeker, het is vijf voor twaalf. En uh, dan is net als de afgelopen dagen het woord aan John Jansen van Galen, John. Ga je gang. Ja, en dan nu, zoals in deze poëzieweek iedere avond. in een aanloop naar de grande finale van de nationale gedichtenwedstrijd Turing 2012. Een van de 100 beste uit de 10.000 inzendingen. gelezen door de nieuwe dichter des Vaderlands, Anne Vechter. Vandaag nummer 6942. Thuis 2 Ik speelde met koeien, konijnen en uitgestrektheid op papa's boerderij en in grote houten puzzels. Tussen ons huis en dat van de buren lag een wij met koeienvlaaien en tijd. We vochten er de veldslag tegen verveling wonnen elke keer. Ons krijgerskostuum rustte pas s'avonds in de wasmachine en als het regende. Dan bleef ik binnen, liet mijn nieuwsgierigheid uit in mama's verboden kasten. Naast de gewoonlijke gehe geheimen vond ik op een dag in kleine stukken van goedkoop karton een stadsbeeld. Ik puzzelde tot ik de gevels en gewoontes kende. Er mijn kindertijd te slapen durfde leggen... tussen mijn huis en dat van de buren zit een dunne wand. We bewaken het kraken van elkaars trap. Er heerst rust van een andere uitgestrektheid. een binnenhandbereik. Ja, Anne Vechte enig idee waarom het Thuis 2 heet? Ja, dat snap ik. Kijk, het is natuurlijk eigenlijk een soort overgangsgedicht. Uh, je ziet eigenlijk, het zoomt in en uit op de kindertijd. Maar hè, dus het begint eigenlijk bij een soort uh, jeugdherinneringen, lijkt het. En dan is er een soort overgang... Naar een toekomstperspectief. En dus en een nieuw huis. Hè, dat wordt eigenlijk gecreëerd. Je ziet eigenlijk een soort, hij, zegt, hij heeft een stadsbeeld gevonden. je ziet eigenlijk wordt er gesuggereerd dat er een soort bijna een maquette ontstaat. Iets van een nieuw leven, uh, um, vlak het al. En daar, ja, dat is eigenlijk volgens mij wat gebeurt. Ja. Dus dat is thuis twee. Thuis twee is: is ja, wat komt na? Ja, wat komt ja. in de volwassenheid? Spreek het je aan, want het is heel anders dan zoals jij dicht. Ja, nou zeker. Ik, ik vind het heel fijn dat het, zo, dat het zo, zulke consistente beelden zijn. Dat je dat eigenlijk uh, gewoon heel goed voor je kunt zien. Dat vind ik heel mooi. En uh, ja, het is ook uh, vaardig gemaakt. Het is uh, heel secuur uh, ja. geschreven. in, in enig idee omtrent te dichten? Man, vrouw, jong, oud? Ja, ik, ik, ik heb het gevoel dat het een man is. Ik heb het gevoel dat het een man is van uh, een jaar of... Uh, Mm, 55. Een man van 100 jaar of 55. <laughs> ja. Ja, Goed. Die gewoon genoeg afstand heeft zeg maar tot ja. zowel zijn jeugd als, als de overgang naar volwassenheid om dat te kunnen willen maken. Oké, okay, dankjewel. Ja, Tot zover gedicht 6.942, thuis <laughs> 2. Oké, okay. heeft u zelf wel eens meegedaan trouwens aan deze gedichtenwedstrijd of niet? Nee, echt niet. Nee. Had u het kunnen doen, had u het kunnen overwegen, of bewust gedaan van nou, uh, hiermee? Nee, ik, doe eigenlijk, ik heb eigenlijk uh, alleen heel vroeg als klein uh, meisje wel eens meegedaan aan, aan zo'n soort wedstrijd van de VPRO... maar. Later heb ik dat echt niet Het is gekregen. veel mooier om gevraagd te worden. Ja, Hartelijk dank, fijn. Anne Vechter. Hartelijk dank, Julian John Jansen van Gade. Dit was Het Oog. Um, morgen zit hier Thijs van der Wink. Ik wens u een hele goede nacht. Snap lekker. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten